Het onderwerp vandaag van Inshallah over, over een zaak dat niet begrepen wordt. Wat ik denk moet begrepen worden. Want uh, het, is een, uh, het is een gevaarlijke zaak. En het wordt onderschat. En het is ook een sub waarom waarom meeste vrouwen bijvoorbeeld naar z'n hinder gaan. En, uh, en dat is omwille van Namima. Misschien Namima. Uh, nu, wat is de juiste definitie van Namima? Namima betekent dat je iets hoort van iemand. En dat je dat doorvertelt aan iemand anders. En zo verspreidt, maar dat je nooit hebt gecheckt of dat, dat wel klopt of niet. En in de ulama van Lucinda zeiden over namima. Dat, het, dat het, het is iets doorvertellen aan de mensen. Wat andere mensen hebben gezegd over een bepaald onderwerp. Over een bepaald probleem. Ja, verstaan of niet? En ik ga het herhalen. Het is doorvertellen wat andere mensen hebben gezegd over een bepaald probleem. Dus als iemand een probleem vertelt aan iemand. Iemand vertelt mij iets, iets over... Uh, en als ik iets doorvertel dat probleem aan iemand ja, ik kan voet houden. Bijvoorbeeld, broeder uh, Bela, die komt naar mij, die, die komt om advies vragen, ja, niet oprecht advies. En dan zeg ik, haar, en wat doe ik echt eraf? Ik had een probleem, of dat dat een financieel probleem een emotioneel of, of een intiem probleem, of het is een ander probleem, ik ga dat doorvertellen. Yani, ja, uh, dat, dat doet je niet. En denk niet van ja, veel mensen hebben dat zo van. Lalalala, Ik dan alleen aan mijn beste vriend doorvertelt ofzo, en die gaat dat niemand doorvertellen. En niet Dat is gezever, dat bestaat niet. Als je dat zelf, als je die geheim niet kunt bewaren, vergeet dan dat de ander dat gaat bewaren. En zo wordt het doorverteld tot iedereen dat weet. En het spijtige aan deze zaak, dat gebeurt vandaag heel veel bij de moslims. En zo worden geruchten en roddels zo groot, dat ze uiteindelijk feiten worden bij wijze van spreken. En dat dat geen geruchten meer zijn. Eerst yani, in het begin is dat van zo ja dat de dat dat boerderij, de iets kan vertellen, dat kan iets boerderij, de boerderij, de op de boerderij, maar iemand de oh, wow. wow, dit, de boerderij, de boerderij, wauw is, de boerderij, de is de boerderij, ik heb mijn mijn zuster, mijn houten en zo blijven ze dat door vertellen tot iedereen dat gelooft. Hij is het woude straat. Ik kon niemand vinden. Het straat, niemand houdt te beet. Dat is aanvaard. geen gerucht meer, het is een feit geworden. Misschien. Je moet er niet in En zo blijft het zo. Ik ken zelfs een zuster, mensen waren over haar aan te roddelen. Die heeft een niqab aangedaan. Wat doen ze om haar eer aan te tasten? Ze zeggen ja, die zuster doet gewoon een niqab aan omdat zij gezocht wordt door Interpol. Die wil haar gezicht verbergen. En die mensen blijven maar roddelen. die zijn tegenover die doen die in de kabinie voor het dien, Terwijl de zuster misschien een zware, vrome zuster is. Ibn masud heeft overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zal ik u een flagrante leugen vertellen? Een leugen, bijna dat dat een leugen is. Echt zwaar leugen. Dat is een gerucht die bij de mensen circuleert. Dat is een gerucht dat bij de mensen circuleert. Dat is een flagrante leugen. Een leugen dat bijna Een gerucht dat bij de mensen circuleert. Hij die 2106 overgeleefd door moslims. Dus, dus eigenlijk, simpelweg, geruchten zijn leugen. Zo simpel is dat. Een gerucht is een leugen. De profeet Sallallahu zei: De profeet Sallallahu namim, heeft Namima omwille van deze reden volledig afgekeurd. Die, yani, dat creëert vaandrigheid en dat creëert problemen tussen de moslims. Yani, ik zeg, het zit tussen de moslims, want geruchten of roddels verspreiden over kofaren de bestaan niet. Kever is kever, die heeft geen eer. Hudayfa ibn Yaman hoorde een man geruchten verspreiden en Hudayfa ibn Yaman, dat yani, is een moslim, hij doet allemaal naar hun munkar hij ging direct om naar munkar te doen en hij zei zo Ik heb de profeet sallallahu alaihi wa sallam horen zeggen tegen die man dat degene die geruchten verspreidt nooit paradijs zal binnen gaan of zelfs paradijs niet rekenen Ja nee, yani, dat is echt ernstig. Ja nee, het is echt waar ernstig om een rol te verspreiden en In een andere hadith vermeldt de profeet sallallahu alaihi wa sallam, dat het paradijs is omringd door moeilijkheden en obstakels. Terwijl het hele vuur, dat ja, is andersom, het is omringd, omsingeld door verleidingen van deze wereld. Is dus Overgeleverd in Bukhari, volume 14, hadith 6787. Dus langs de ene kant, ja, als je al wilt zien, dan de redenen van waarom doen de mensen dat eigenlijk, waarom verspreiden ze geruchten, het is gewoon dat dat verleidelijk is. Ja, nee, soms bij iemand dat bruist van binnen bij hem, om dat door te vertellen, een groet. Ja, en je wilt dat met iemand delen, dan kom je je vriend te tegen, ja, en je trekt die dan zo apart tegen, en, tegen, en, en dan denkt je, hé, hey, misschien uh, een je te <lacht> En bij die andere begint dat ook te bruisen, nee, wat vertel. En zo begint dat, ja, niet, dat is verleidelijk. En je wordt op om deze roddel te horen. Dus dat is een van de redenen waarom mensen deze roddels verspreiden. Andere redenen, ja, waarom roddelen ze, en, uh, nog een andere vraag die we ons kunnen stellen is. Wat zijn de gevolgen ervan? En wat is de oplossing daarvoor? Dat zijn de, deze vragen. En nog meer ga ik bij probeer proberen te beantwoorden. Uh, waarom verspreiden mensen roddels eerste? Ja, nee, Er zijn veel redenen waarom mensen roddels en geruchten verspreiden. Maar we zullen er een paar vermelden, inshallah. De eerste en voornaamste reden is om zich superieur te voelen. Ja, nee, om u beter te voelen. Ja, en nee, als iemand zich slecht voelt. Dan wil je zich beter voelen. Ja, en Iemand voelt zich laag, iemand is laag, of ze willen niet laag zijn, ze willen hoger op zijn. En de gemakkelijkste manier om jezelf op te krikken, is om een ander neer te halen. Dat is de gemakkelijkste manier. Ja, niet, ik wil mezelf beter voelen. Ja, Spreng me zelfs met Sarah, zeg ik dat. Bij Sarah, toen ik weet, voor, voor, zoals klein was op school of, of in plaatsen, hij leest zo, die hebben zo'n bordje, daar staat zo op. Miserie houdt van gezelschap. En dat is ook waar, miserie houdt van gezelschap. Laten we zeggen, uh, ik ga krijgen een boete thuis, 100 euro. Ik oh ja, minder 100 euro. En dan ga je wat iemand anders binnen. vinden. Oh ja, ik heb juist een boete gevonden thuis, 200 euro. En is dacht, dieper dan mij in de problemen. <lacht> <lacht> <lacht> en dat krikt u een beetje op. En dat is de gemakkelijkste manier om beter te voelen. En een uh, andere reden waarom mensen praten, is omdat ze erbij willen horen bij de groep. En die voelen dat ze er niet echt bij horen bij de groep. Ze voelen zich een beetje genegeerd. En dan begint een persoon geruchten te verspreiden om erbij te horen. En wat gekoppeld is aan genegeerd zijn, is automatisch ook aandacht zoeken. En andere leden is ook aandacht zoeken. Wanneer jij een geheim hebt, of jij weet iets van iemand, of jij weet iets dat anderen nog niet weten, wat doet je dan? En bijvoorbeeld, je wacht in een merchlist op ja, het juiste moment dat je de groep. En dan schiet je gerucht af, of je nieuws dat je hebt, en dan denk je bij jezelf. En iedereen zegt, nee, voila, ja, echt waar, fijn. ik wist het al lang, je is het daar nog niet, of wat? En ik gewoon zo, om aandacht te krijgen, dus de reden die ik net vermeldde, was om aandacht te krijgen. En, subhanallah, dat is eigenlijk dezelfde methodiek als kranten, en die kijk, bijvoorbeeld vroeger, vroeger konden wij nog zeggen, dat er een onderscheid was tussen kranten en roddelbladen, nu tegenwoordig, wel, dat is allebei hetzelfde, die doen, wat doen die? Ja, en die nieuws dat ze, dat ze hebben, die hun main point bij kranten of roddelbladen is gewoon de geruchten verspreiden. En wat zijn geruchten? Zaken die niet geverifieerd zijn of gecontroleerd zijn of dat die waar zijn. ja die kranten, alle en roddelbladen, alles wat ze verspreiden zijn roddels die niet gecontroleerd zijn. Voor waarheid en enkele en alleen om aandacht te krijgen. En ook omdat ze de eerste willen zijn voor de andere kranten. Ja, en die, een krant, als je afkomt met iets nieuws en de andere kranten hebben dat nog niet. Dat is vlega voor die andere kranten. Dus hun agenda houdt in dat je de eerste moet zijn met alles. Of dat dan niet klopt of niet. Ah, wie interesseert dat? Niet? Je moet gewoon de eerste zijn. En in Brussel, die MP3-moord. Ah, Marokkaan. Klaar, Marokkaan. Ja, het was Marokkaan. Hij heeft die, gepikt, hij heeft die vermoord enkel voor een MP3. Zo het Marokkanen. Die vermoorden al mensen voor een MP3. En wat blijkt achteraf? Was, wat was dat? Paul. Een pool. Ja, een zo Ja, nee, die doen uh, Nieuws, we hebben dat veel keer gezien. Yani, nieuws, die, die, die willen gewoon als eerste zijn en hun nieuws is bekend nooit correct. Een andere reden waarom mensen ook roddels verspreiden is om zich machtig te voelen. Sommige mensen hebben dan niet graag dat iemand een hogere statuut, statuut heeft dan een, dan een andere. Of ze hebben niet graag dat die persoon bijvoorbeeld meer was van die project. Of dat die persoon manager is en goed leeft. Of dat die persoon een mooie woning heeft, of dat die persoon een mooie haar heeft, of dat die persoon gezegend is met ilm, of met kinderen, of met een goede kracht. En yani, wat doen ze? Ze beginnen geruchten te verspreiden. En dat is eigenlijk daarom, zei ik in het begin van de halakha, vrouwen, zijn de in ingezenden. Dat is wat de profet laatst heeft gezegd. Waarom? Omdat zij deze eigenschap hebben. Zij willen zich, ja niet, ze willen zich, yani, ze willen zich uh, hoe zal ik het zeggen? Die willen zich echt machtig voelen, superieur. En, ja, ja, superieur. en dan spreekt die over andere mensen, ze beginnen geruchten te verspreiden. En voila, dat is echt kenmerkend voor vrouwen. Daarom zei de dat de fitna voor mannen twee zijn. En de fitna voor vrouwen zijn ook twee. De fitna voor mannen zijn twee zaken, geld en vrouwen. En de fitna voor vrouwen, dat is zichzelf en autoriteit. Autoriteit, ja niet, macht. Dus de fitna van vrouwen is hunzelf, ena, en, en autoriteit. Een vrouw wil autoriteit. Daarom, als een man een vrouw autoriteit laat pakken in huis, gaat hij niks anders dan problemen hebben. De Profeet Salasim zei daarom dat een vrouw, in een hadith zei dat een vrouw die verantwoordelijk is voor een natie of een gemeenschap, die gemeenschap zal nooit slagen. Ja, yani die gemeenschap zal nooit succesvol zijn. Kiepers, hoe wil je succesvol zijn? En een vrouw is aan de leiding. We gaan Duitsland afvangen met die hoe heet ze? Merkel. We gaan Duitsland afvangen. Ja, nee, dat gaat nooit succesvol zijn. Vrouwen willen altijd de hoogste positie hebben. Bijvoorbeeld, broeders hebben dat misschien meegemaakt, als je geen confrontatie komt met de politie of zo. En er is een man en een vrouw. En Subhanallah, wie heeft altijd de grootste mond? Die vrouw, Sahabi. Die wil altijd zichzelf bewijzen. Die wil altijd die autoriteit. Een uh, andere reden voor roddels te verspreiden is jaloezie of het gevoel van wraak nemen. Ja, niet revenge. Dus, wat doen ze? Ze bespioneren mensen, die hacken hun hotmail account, of, of, of die zijn er wel om daarna roddels te verspreiden. En, en daarna ge, die kunnen ze te zeggen tegen mensen. Ja, nee, ik weet wat jij niet weet. Hè. Ik heb zijn hotmail gecheckt, of haar hotmail gecheckt. Ja, ik weet wat jij niet weet. Ja, niet gewoon om revenge te doen. Yani die, die bespioneren mensen, hun gz pakken, hun sms checken, die volgen die gewoon als je het goed benademt. Yani, zo'n zo zaken zijn echt zwaar haram. Vrouwen zijn zo jaloers tegenover elkaar, omwille van uiterlijk, ze yani, die, yani, die doen ook zo'n zaken. Ze zijn echt jaloers tegenover elkaar. die gaan naar andere vrouw zien als zeggen, je... ja, dat is niet haar echte haar. Dat is valse haar. Yani. Of, uh, die pakt maar pil om zo mager te zijn. Of, dat zijn valse wimpers. Vrouwen zijn zo, en ik is gewoon deze geruchten. Uh, een andere reden waarom mensen ook geruchten verspreiden, is gewoon weg omdat ze niet populair zijn en jaloers zijn. Yani, een persoon, die gast is, een persoon die heeft, die heeft veel geld, wil die zeggen: Ik weet van waar hij zijn geld heeft. En yani, die geld is van daar of daar. Soms klopt dat wel, vindt En het zijn sommige mensen, en jij weet, een dealer of zo. Jij weet van waar hij zijn geld heeft. hoe ga ik die familie die spreekt over hem? Ja, wil die kiech, de Dan denk je in jezelf: Ja, die ik weet van waar zijn geld is. Niet zo'n soort van jaloezie, maar gewoon iemand, alhamdulillah, die heeft het goed. Maar oh, die, die doen roddels. Allah die kind hier zo of die zo. Terwijl dat helemaal niet waar is. Ja nee, zoals ik daarnet zei. Dus dat zijn de redenen waarom. Maar wat zijn ook de gevolgen daarvan? Ja nee, roddels kunnen echt pijn doen. Een gerucht kan een familie vernietigen. Uh, ik heb hier nog een laatste reden waarom, waarom geroddeld wordt. Is gewoon simpelweg omdat soms mensen gewoon niks te doen hebben. Ik heb gewoon niks te doen. Het dus is thuis. Die begint gewoon uh, iets te roddelen wat hij wat heeft gezien of wat hij denkt heeft gezien. En die begint gewoon roddels te verspreiden. Ja. Die, die verveelt zich en die begint met die geruchten. De, de, de gevolgen van geruchten. Als je eenmaal begint met geruchten vertellen. Die schade is al gedaan. En is onherstelbaar. Een voorbeeld dat ik dat ga geven om dat te verduidelijken is een stuk hout. We ja. hebben hier ook een stuk hout. Zelf, ik pak een stuk hout. En een, een, een spijker en een hamer en een stuk hout is een persoon die spijker is die gerucht en ik ben die hamer ik ga erop slaan als ik die spijker slaag in die, in die persoon in die hout als ik die erin sla die spijker in die hout ja nu laten we zeggen achteraf ik ga die gerucht eruit halen en ik, ik, ver, ik, ik heb mij vergist en ik, en ik verontschuldig mij met die, oh dat was toch verkeerd ik heb gerucht over u wat als ik die spijker haal, haal uit die hout wat is er nog in die hout? Die gatje. Is er geen gatje? Nee, er is een gatje, zit erin. Begrijp je? Dus zo zit dat met geruchten. Als je een gerucht verspreidt, sap, Die schade is al gedaan en dat is onherstelbaar. Uh, dus, en nog een andere reden waarom, waarom roddels eigenlijk echt schadelijk zijn, de gevolgen, is omdat het leidt naar slechte keuzes. Laat ze iemand belt me op en die zegt: ah, het, het is vannacht. Uh, min 1, of het sneeuwt dus morgen is er geen school of geen werk. En uiteindelijk, dat klopt niet. niet? Ik moest wel naar school gaan of naar werk, maar bijvoorbeeld op school, ik had examen, ik ben niet gaan ik ben gebuisd. Of mijn werk, ik ben de laatste, ik moest nog als ik nog één keer te laat kwam, dan, was ik, uh, dan had hij mij buiten geschoten. Ja, nee, dat, dat leidt tot slechte keuzes, als je zaken verspreidt die niet kloppen. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de tijd van de Islam was er een gerust verspreid, dat de Moslims in Mekka moslims zijn geworden. Deze gerucht is geraakt naar de moslims in, uh, in, uh, in Ethiopië, in Ethiopië, Habesha. Had ik moslims, galutma, subhanallah. In Mekka zijn die allemaal moslims geworden. We gaan naar daar. Wat is er gebeurd met hen? De Moslims hebben hun zwaar aangepakt en hebben hen gefolterd. Die gerucht klopte niet. Dus gezien hoe dat geruchten kunnen leiden naar slechte keuze en zware gevolgen kunnen hebben. Een ander gerucht in de tijd van de profeet, het was in Ghazwat Uhud, wanneer Mos'ab ibn Umair anh, vermoord werd en er ontstond gerucht dat de profeet yani, vermoord werd. En, die, en waarom? Musaab ibn Umair leek op profeet sallallahu En toen ze hoorden dat de profeet sallallahu uh, uh, uh, vermoord was, en yani, een groep heeft zich teruggetrokken van de straat, waardoor er minder mujahideen waren. En yani, ze zijn gestopt met vechten omwille van deze gerucht. Dus je ziet dat dat echt zware gevolgen kan hebben. Nu, de islamitische wetgeving om te interpreteren is het is. Allah uh, Ik heb een leningen van Sheikh Khalid Hussein. Hij heeft gesproken over over uh, over de riba. En onder andere namima. Dat is min al kabeer dunub. Dat is een van de grote zonden. En niet een van kleine zonden. Kleine zonden, yani, ja, je doet istighfar, siyam, door een laser, ja, je door sunnah, je ja, bidt, ja, istighfar. Dus, Bij deze zaak, dat is een grote zonde. En je moet touwbaar verrichten, weet je? Dus we moeten echt onze tong controleren. En we moeten minder spreken, meer luisteren en meer duwen geven. In plaats van nonsens te verkopen. Ja, nee. En de mannen die getrouwd zijn onder ons... Ik zeg jullie, hou jullie vrouwen in toog als ze belt. Want olleiden die roddelen heel veel. En wie niet getrouwd is, vergeet deze advies ook niet. Vrouwen, als je een gsm geeft, of als je een oei o, ergste... Een gsm met een abonnement. liever geef een minuut of of belwaarde of, of zo'n zaak welke gewoon uh, uh, uh, dingetje abonnement Saaf, die blijven aan de lijn en in het begin kan dat onschuldig zijn die gesprek welke als dat doorgaat dan blijven die spreken en dan uiteindelijk vallen die een roddelt zodra je naar buiten gaat en die vrouw pakt je telefoon oh uh, ja, heb je gehoord wat die in die heeft die andere antwoordt ja spraan ik heb dat ook niet van mijn man voornomen. oei uh, die Saaf, die beginnen zo te roddelen en is soms een man die moet ook thuis zien wat hij zegt aan zijn vrouw. En soms kun ik iets zeggen, die Een vrouw zijn zo. niet kan het door vertellen of die denken gewoon dat ze hij die. Daarom bijvoorbeeld zei de ulama dat het is om gewoon veel te veel te spreken. Je kind gewoon spreken, gewoon om te spreken. En nu wij, Allah, wij kunnen stiltes niet verdragen. We moeten spreken. En uh, we verspillen gewoon tijd om te spreken door te spreken. Uh, gewoon tijd om te spreken om te spreken. En dat leidt maar leugens, verderf en immoraliteit. En ja, die momenten van stilte zijn zelden in deze tijd. En het is mo iets moois, Allah, en het is niet dat afgekeurd worden. Soms is dat zo bij ons dat wij zitten en iedereen is stil. En ene zegt. Ah, hier zijn saai. saaie. Heb je zich iets? En yani, we moeten blijven spreken. Nee, de stilte is ook goed. Cool. De profeet zei, hoe slecht is het voor een man om te zeggen dat de mensen dit en dat zeiden. Yani, en gewoon zo uh, khila waqal. Gewoon heb dit gezit, heeft dat gezegd. Yani, ja, om gewoon te herhalen wat de mensen zeggen. Omar Tabra en zei, pas op voor fitna. Want een woord in tijden van fitna kan even erg zijn, ja niet dus de gevolgen ervan, kunnen even erg zijn als een zwart. En je ziet dat een kelima even erg kan een, een gerucht verspreiden of een woord even erg kan zijn als een zwaard. Nu, hoe moeten we omgaan met geruchten? De eerste manier is dat wanneer je een gerucht hoort wat je moet doen is stop for a second, denk na nou, en niet onmiddellijk reageren. Niet onmiddellijk, iemand vertelt dit. Nee, ja. Well, yeah. Dat is erg, direct reageren. Nee, nee, nee. ...stop, denk eerst na. Want Rav Sallam zei... ...beraadslagen is van Allah... ...en haast is van shaitan. Dus, denk... ...stop even, heb geduld... ...zet één stap achteruit... ...en denk. Te snel reageren... ...leidt tot fouten en dan zul je spijt hebben. Dus, wees voorzichtig... ...als iemand iets vertelt, en denk... ...denk zo bij jezelf. Waarom vertelt hij mij dat? Is dat wel de waarheid? Heeft hij dat juist begrepen? En dan kan ik deze gerucht checken, kan ik deze gerucht niet checken. En dan check je dat nieuws. Daarom zei Allah in de Koran: In jaakum bij fata Als een fasik met geruchten gerucht komt naar u, verifieer het, zodat jij mensen niet schaadt. Yani, zodat jij ook echt geen spijt hebt. Dat is het Hujarat ayah is. Imam Hassan al-Basri, rahimullah, zei dat de gelovige zich onthoudt van een oordeel tot het uh, bewezen is. Dat is echt een mooie, mooie zin, ik ga dat herhalen. Imam Hassan Basri zei dat de gelovige zich onthoudt van een oordeel tot het bewezen is. Dus bewijs de zaken eerst, want tegenwoordig oordeelen we veel te snel voor we iets gecheckt hebben. Want als je het niet controleert, kunnen dat verstrekkende gevolgen hebben. De profeet zei ook dat wie een broeder van hem ontmaskert, yani bij een zonde... Allah zal die persoon niet laten sterven tot hij diezelfde zonde begaat. Tot hij diezelfde zonde begaat. Dus, Allah, hele brothers, beste broeders, en angolikum nasiha. Als jullie gerold hebben of gerucht hebben verspreid, vraag taube aan Allah. En wij weten dat de voorwaarden van taube zijn drie. En die bestaan uit de ulamezen: verleden, hele toekomst. Spijt hebben van wat je hebt gedaan. Stoppen met die zaak en niet meer doen. Maar bij Rodos, Namima, al deze zaken, komt er een vierde. Weet jij wat dat is? Vergeven aan, aan de persoon zelf. Aan de persoon, naam. Aan de persoon zelf vragen. Want deze zaken stoppen met de zaken niet meer doen, in de toekomst niet meer doen. Dat is tegenover Allah. Maar je moet vergiffenis vragen van die persoon van wie je gerucht hebt, uh, rollen hebt verspreid. En hoeveel ver, uh, spreken we, Allah, we moeten onze tong letten. Profeet Sa'zim heeft heel veel hadith uh, gezegd. Over de tong, degene die zijn tong bewaart. en die, uh, discussieer niet en ik zal jullie een palaat geven in Paradijs. Aan uh, de uh, uh, hadith zegt Prophet Sallallahu degenen Degene die twee gezichten heeft op Lyum Qiyama, die zal nou twee tongen hebben van vuur. En zoveel over de profeet, over veel, veel hadith gezegd, over uw over tong, yani dat je die moet bewaren. Als je, als je. Uh, we weten ook bijvoorbeeld dat wie een, een juiste woord kan zeggen, kan hem zijn rang omhoog doen in het paradijs. En terwijl iemand een woord zegt of een zin, dat hij hem 70 jaar in je genum kan gooien. Dus gezien dat heel dangerous is, Ola onze tong, als we die niet controleren, heel gevaarlijk is. Soms, soms, soms kunnen we een mop vertellen voor dat is een leugen. Een hashtag ik, doe dat zelf, broeders doen dat. We doen dat heel veel spaat genoeg. Want we moeten niet hypocriet zijn. We moeten echt niet hypocriet zijn en zeggen: ja yani, uh, nee, we, we doen dat niet. Prophet uh, Zazim zegt dat duidelijk. Uh, uh, in, uh, as, as, as Allah, wa als Allah foutloos waren, zouden wij ons vervangen met een volk die fouten maakte en vergiffenis vraagt. En wij moeten vergiffenis vragen, vragen aan Allah voor onze fouten. En soms lachen wij en vertellen wij leugens. Soms alleen oh wij vertellen leugens om te laten lachen, begrijp je wat ik bedoel? Welke in Profeet Salaam zegt in een hadith, jij uh, mocht niet liegen, wallo wie me Zelfs al is dat maar, ja, we zijn maar aan het lachen, begrijp je? Want in een ander hadith zegt Profeet Salaam ook, een man zal de waarheid zeggen en blijven zeggen tot hij opgeschreven staat als, als een waarachtige. En Profeet Salaam heeft langs de andere kant ook gezegd, dat een man zal leugens blijven verspreiden tot hij bekend staat als een leugenaar. En gerucht te verspreiden is eigenlijk een, een van de tekenen van, van Nifaq. De yani, profeet heeft in een andere ik gezegd dat de, de sifat monafiqeen zei als hij spreekt, hij ligt. Dus als je spreekt en je vertelt een gerucht zoals we daarnet zeiden, zeiden, gerucht is een leugen. Dus als hij spreekt, hij ligt. Je hebt al een sifat van monafiqeen. Als hij iets toevertrouwd krijgt, dan, dan is hij dingenska. Dan, speelt hij, dan, dan, dan is hij niet eerlijk met die, wat hij toevertrouwd krijgt. En als hij een amana krijgt, speelt hij dat kwijt zo. Ja yani, nee, dat is een stifaat munafiqin. En wanneer iemand altijd zaak heeft, is hij munafiq. Maar deze ahkeim, dus iemand kan een stifaat van een munafiq hebben, maar geen munafiq zijn. Dezelfde akkem zijn ook toepasbaar op iemand die een gerucht ver, ver, ver, vertelt. Als iemand een gerucht vertelt, is hij niet automatisch een leugenaar, maar hij heeft wel een leugen verteld. Dus als iemand een, een gerucht verspreidt, heeft hij een leuk verteld, maar hij is hij niet automatisch een leugenaar. En we moeten echt oppassen met wat we doorspreiden. Dat kan voor zware problemen zorgen. Wij kunnen iemand scheef of raar aankijken. Gewoon omwille van die gerucht die we hebben gehoord, terwijl dat, dat helemaal niet waar kan zijn. En deze zaken, check dat altijd. En laatst als iemand vertelt u iets, wat jij ook checkmate kunt doen voor hem. Hij zegt zo. Ah, subhanallah, is dat waar? Maar mag ik dat verifiëren? Stel dat hij zegt ja, dan geeft hij indirect toe dat hij een fasig is. Want Allah zegt toch, zegt toch, in ja kum fasig, kom bijna bij in, vata je nu. Dus als een fasig naar je komt, verifieer het. Stel dat iemand zegt iets, en ik zegt klopt dat? Dan zegt hij: ja, check dat maar. Is dus mijn andere woord zegt, ja, check dat maar, ik ben fasig. je moet mij niet geloven op mijn woord. Vergeet wat ik bedoel? En als hij zegt, nee, nee, nee, check dat niet. Dan is hij een gerucht aan het verspreiden. Dat is ook een manier. En we moeten echt zorgen, wij hier in de Jama'a, broeders onder elkaar, dat we geen geruchten verspreiden. En uh, in een ander hadith heeft ook de uh, uh, Prophet Sallallahu zei Wasallam Weet jullie waar al geba is? En die, uh, de Sahaba zei: ja, wat is een geba, Rasulullah? Ze zei zo: Dat jij iets over je broeder vertelt dat hij niet graag heeft. En de Sahaba zei: Ja, maar wat als dat de waarheid is? Die zei zo: Als dat de waarheid is, heb je gerold achter zijn rug. En als dat leuk is, dan heb je hem. Uh, Huh? Nee, be beticht of gelasterd. En gezien, zo is dat, is dat verkeerd. Want soms als je tegen iemand iets zegt, ja nee, uh, dan zegt hij ineens zo. Ja, maar dat is de waarheid. De profeet altijd duidelijk in de hadith. Als dat de waarheid is, dan mag je dat nog niet zeggen. En als dat leuk is, het jij gelasterd. Dat is nog erger. Dus, je mag niks doorvertellen over een broeder. En soms, we onderschatten dat, dat we iets vertellen en we denken dat dat niet erg is. En mensen spreken soms, die doen reba, die spreken over andere mensen op rare andere manieren. is bijvoorbeeld over Khalid. Hoe is m Khalid? Zegt hij is boos? Hoe is m Khalid? Hey wa mo inshallah van duaden mo deze nassal Allah salamu alaafiyah. Hey wa Allah is wa Antie. je hebt grond over hem in de manier van du'a Antie. Hoe is m Khalid? Hey wa gechlieg Allah. Wat het je? Wow. Vraagteken. Wat is er met Khalid? Wat is hij aan het doen? Alesh. Want gewoon door mijn manier van dua heb ik geroddeld. Dus je denkt, ja, je doet niks verkeerd. je hebt geroddeld. En soms, wij weten niet dat we roddelen. wij roddelen. We kunnen over iemand zeggen, misschien Derwish, of, of, of is zo en zo. Of die maar ach Khalid die slaapt heel veel. Dan gaan we roddelen. Dat is roddelen. En als je twijfelt hebt twijfelt of dat een roddel is of niet, blijf er dan weg van. Zit dus je aan zeggen, is dat een roddel, ja of niet? Blijf er weg van, waarom moet je zoiets vertellen? En we moeten echt heel hard op wat je wilt zeggen. Ik hoorde, ik dat was toch Tachfallahu alaikum. Dat is wat ik wou zeggen, dat was mijn nasiha aan mijzelf natuurlijk en aan jullie. Geloof ik, geloof ik. كيف وليث بنا امسى قويه كيف في الغابي هواناً؟ كيف أمسى قوية؟ كيف في الغابي هواناً؟ كيف